Zes uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Premier May heeft het debat en de stemming over de aangepaste Brexit-deal... gepland voor komende woensdag uitgesteld. May belooft dat het parlement voor 12 maart over de deal kan debatteren. Dat is 17 dagen voor de afgesproken datum... waarop het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat.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 Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd... bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bedrijven, uitzendbureaus, provincies en gemeenten zijn het erover eens... dat arbeidsmigranten in de huidige situatie onmisbaar zijn. Het KNMI verwacht de komende dagen verschillende dagrecords. Ook kan het een van de vroegste warme dagen ooit worden. Het meteorologisch Instituut spreekt van een warme dag... wanneer het kwik de 20 graden aantikt. De vroegste warme dag ooit werd in 1990 op 24 februari genoteerd. Hoewel het nu dus uitzonderlijk warm is... gaat februari als geheel geen records breken. Daarvoor was het aan het begin van de maand te koud. En de topper in de eredivisie tussen PSV en Feyenoord... heeft geen winnaar opgeleverd. In Eindhoven werd het 1-1. Na de 0-1 van Feyenoord maakte PSV een minuut later alweer gelijk...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 Oh mm -hmm. Stay cool.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 You rise above. Give me. Be with you now my love I You Over. We'll be right